Het middagtoilet voor vrouwen is volgens een deskundige een rok tot op de knie, bedekte armen en geen decolleté. De drugskartels in Mexico zijn uitgegroeid tot op vier na grootste werkgever van het land. Ze, ze verschaffen werk aan bijna een half miljoen Mexicanen. Parlementariërs hebben dat becijferd. Ze zijn bezig met een nieuwe wet om de aanpak van de georganiseerde misdaad aan te scherpen. Het aantal werknemers van drugskartels is volgens hen vijf keer zo groot als in de houtindustrie en drie keer zoveel als in de olieindustrie. De kartels maken onder andere gebruik van boeren, huurmoordenaars, bewakers, artsen en secretaresses. In de Waal bij Lent is het lichaam van een man gevonden. Het werd door wandelaars ontdekt, ze waarschuwden de politie, waarna agenten het lichaam met een boot hebben geborgen.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 Labyrinth. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom bij Labyrinth. Eén deze dagen schijt hij mee uit. Hi-Fi, het Nederlands duurste ruimte-instrument. We kijken straks terug op het werkzame leven van het apparaat... en ook op de moeizame begindagen. Je denkt precies op dat moment... hier is iets fundamenteels mis. En de schrik slaat je om het hart. UFO's bestaan. Buitenaardse wezens bezoeken ons geregeld hier op aarde. Dat zegt Koen Vermeeren van de TU Delft. En hij zegt dat hij bewijzen heeft. Zoals bijvoorbeeld dit audiofragment. We hebben een unidentified object. Een object dat plek is Maar er is een We hebben het altijd yesterday. Ufo's dus. Kun je uitgestorven diersoorten weer tot leven wekken en uitzetten in de natuur? En moet je dat wel willen? Na het weer tot leven wekken van een uitgestorven kikkersoort... en een internationaal congres over het onderwerp... is die vraag meer actueel dan ooit. Maar we beginnen met de vraag wat wetenschap eigenlijk is. En dat vroegen we aan voorbijgangers in Utrecht. Wetenschap is iets wat door God gemaakt is... Om de mensen te ergeren. Wetenschap is God ontkennen. Vroeger geloofden ze in de sterren, dat alles in de sterren stond geschreven. Toen geloofden ze in de Koran, in de Bijbel, in de heilige boeken. Weet je wel. En toen geloofden ze dat alles in de, in de, in de genus stond geschreven. Over 100 jaar denken ze weer wat anders. Dus het is ook relatief. Dus als je in een vliegtuig zit, de kan je niet bewijzen. Want het is altijd op enkele assumpties gebaseerd, maar het werkt wel. Nee, ik ben gek op wetenschap, dat wel. Maar ik weet wel dat God er boven staat. Oh, hemel. Uh, nee, niet helemaal, want dat is, zou ik niet onder wetenschap rekenen. De kwaliteit van het leven, begrip en uiteindelijk toch weer bij God uitkomen als de wetenschap rond is. Nou ja, dat is dus uh, wetenschap. Het kan over een uur gebeuren, of morgen, of misschien over een week. Maar dat die binnenkort stopt met waarnemen, dat weten we alvast zeker. We hebben het over moleculenjager Hi-Fi. Nederlands duurste en meest geavanceerde ruimteinstrument. Wat heeft Hi-Fi ons over het heelal geleerd? Daarover ga ik het zo meteen hebben met Frank Helmig, sterrenkundige bij het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. Maar we beginnen bij die bloedstollende startfase van het instrument. Luister naar het verhaal van Pieter Dielen. Man en Peter Rolfsema, de bouwers van het instrument. Hi-Fi is een aaneenschakeling geweest van spannende momenten. Zowel uh, problemen die optraden als ook uh, feestjes van, uh, van de opluchting... omdat we diezelfde problemen ja. hebben opgelost. Nou, het, het, het, leuke, het allerleukste eraan is toch wel dat je van dag tot dag weer je, elke dag weer realiseert van wat we nu aan het maken zijn, dat is iets wat eigenlijk niemand in de wereld kan. Ons instituut, Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek, ESRON, is een van de unieke instituten in de wereld die echt apparaten kan maken die zo gevoelig zijn dat het alles passeert wat er in de ruimte ligt. Dat we daarmee, als je iemand in de ruimte vliegt, dingen gaan leren over het universum die we gewoon nog helemaal niet weten. Het Hi-Fi instrument ziet eruit als een 14-cilinder Maserati-motor. Het is ongeveer net zo groot, dus het is een halve meter bij een halve meter bij een halve meter. Er lopen 14 draadjes van de ene versterker naar de andere versterker. Er zit een hele grote spiegel aan de voorkant. Die spiegel die vangt het licht in vanuit de ruimte en verdeelt het dan over de 14 lichtsensoren binnenin. Uh, de kleur is uh, grijs, het is allemaal aluminium. Aluminium kies je omdat het licht is en sterk. En vandaar de vergelijking met uh, dezezelfde motor. Op een bepaald moment is het instrument dan bij ons in het lab helemaal afgetest. En gaan we het wegbrengen naar ESA. Die gaan het dan inbouwen in de satelliet. Dan komt de dag van de lancering. We staan we daar op een enige afstand, 10 kilometer of zo. Dan gaan we dat kijken naar, met een verrekijkje naar een klein puntje. 3 de. 1. Top. Alle wilquin. En dan gaat die kaars. Schuift langzaam de lucht in. En in ons geval ging hij dan ook nog een beetje over ons heen. Het is dus echt prachtig gezicht om dat ding daar weg te zien vliegen. Um, en nu is hij weg. Ons kind is groot geworden. Het gaat de ruimte in. Het gaat zijn ding doen. En een paar dagen later konden we daar de eerste resultaten al van zien. Dat is echt heel geweldig. Na de eerste dagen rolde wat gegevens binnen van oké, okay, de instrumenten doen het goed. En toen werd de oplossing opgebeld op een maandagavond laat... door iemand in Darmstad, het controlecentrum. En die zei van, jullie instrument, daar komt een getalletje uit. Veertien. Op een van de parameters, op een van de, van de controleparameters. Uh, en 14 kunnen wij niet vinden in de handleiding. Is dat wel goed? En toen heb Pieter maar even opgebeld: van Pieter, weet jij wat dat betekent? 14. Ik kan me heel goed herinneren uh, toen Peter belde. Met, uh, dat was toen een, een foutcode 14, die hadden we nog nooit eerder gezien. Je denkt precies op dat moment, hier is iets fundamenteels mis. En de schrik slaat je om het hart. Een, een zichzelf uitgeschakeld instrument waar je over na moet gaan denken. Waarom is dat gebeurd? Wat is er aan de hand? Op, op, op, dat moment, moment? op dat moment stond Herschel op een afstand van anderhalf miljoen kilometer van de aarde. Dat is hier nog steeds ongeveer die afstand. Dat is ongeveer drie keer zo ver als de maan. Precies. En uh, inderdaad, het enige wat je ermee kan doen is er commando's heen sturen, radiocommando's, en kijken wat hij weer terugstuurt aan gegevens. Nou, het probleem bleek dus zo'n hele waterval van achter elkaar uh, aanlopende dingetjes te wezen... die allemaal heel klein zijn, die individueel geen probleem zouden moeten zijn... maar de combinatie daarvan, die we nog nooit van tevoren bedacht had... dat die voor zou kunnen komen, die bleek fataal. En dat is typisch het soort van onderzoek wat je ook al hoort... van, van grote rampen, vliegtuigrampen en zo... waar je met bijna niks aan informatie... De, een hele sequentie aan, aan stapjes moet gaan reconstrueren... tot op... Uh, fracties van seconden nauwkeurig weten wanneer wat precies gebeurd zou kunnen zijn. En wat er uiteindelijk blijkt te zijn gebeurd... is dat er een, uh, een kosmisch deeltje is ingeslagen op een klein controlecomputertje. Dat kleine controlecomputertje is daardoor uh, een beetje zijn richting kwijtgeraakt... en is een verkeerd stukje van zijn programma gaan doen. En als gevolg daarvan is daarna iets doorgebrand. En de druk is nu dat we dachten van oké, okay, dit kunnen veranderen... door de volgende keer dat hij zoiets heeft hem te laten vergeten om die schakelaar om te zetten. We hebben feitelijk een soort lobotomie uitgepleegd... op de reservekopie van het systeem. Dus het reservecomputertje weet niet eens meer... hoe hij die schakelaar om moet zetten. En daardoor kan hij zichzelf ook niet voor de kop schieten, zou ik bijna zeggen. En sindsdien heeft het instrument zonder enig probleem... drie jaar lang geweldige wetenschappelijke gegevens naar beneden gehaald. Dus dat was een, een, een extreem spannende fase voor heel veel mensen... Er waren een aantal mensen die heel cool zeiden... ja, als de ene HI-Fi het doet, als je hem aanzet... dan doet HIFI 2 twee het natuurlijk ook. Maar als je dan naar hun nagels keek die tot het bot waren afgekloven... dan wist je dat ze niet zo cool waren als ze zich voordeden. U hoorde Pieter Dieleman en Peter Rolfsema... van het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. Frank Helmig, sterrenkundige van Esron... Um... Wat gebeurt er eigenlijk als, als Hifi er binnenkort mee uitscheidt? Wat, wat, wat merken we daarvan? Hoe, hoe gaat dat voor jullie? Het is uh, heel simpel, we hebben één keer per dag hebben we radiocontact met de satelliet, de Herschel satelliet van de Europese ruimtevaartorganisatie. En uh, als, uh, als dan blijkt in het radiocontact dat er allerlei uh, gegevens dus veranderd zijn, temperaturen veranderd zijn, dat kunnen ze daar zien dan weten we dat de helium allemaal verdampt is en dat uh, Hi-Fi... wij zeggen meestal Hi-Fi in plaats van Hi-Fi, uh, stopt met waarnemen. En niet alleen uh, Hi-Fi, maar ook de twee andere instrumenten. Want op een gegeven moment is de helium op en dan, dan kan die gewoon niet meer werken. Dat is de brandstof en dan Nee, helium, helium is geen brandstof, het is onze koelvloeistof. Cool, uh, de koelvloeistof. Cool en als de koelvloeistof cool op is, dan worden onze detectoren, onze ogen, worden te warm. Die, die produceren dan alleen nog maar ruis. En dat is dan het einde. Want alleen maar naar ruis kijken heeft niemand behoefte aan. Hoe lang heeft hij het gedaan? We zijn in mei 2009 ge gelanceerd en na een aantal weken is, uh, is de cryocover open gegaan zodat we echt naar buiten konden kijken. En in totaal is er dus iets meer dan 3,5 jaar mee waargenomen. Jaren aan gewerkt? Ja, voor, absoluut. Voor, voor drie jaar waarnemingen. Ja, maar wel drie jaar heel erg intensief waarnemen. Vier, bijna 24 uur per dag waren de waarnemingen en de hoeveelheid data... die we daarmee vergaard hebben, is werkelijk ongeëvenaard. Vanaf de grond kun je dat bijna niet nadoen. Als je maar... het al zou kunnen op deze golflengte, hoor. Want dat, dat maakt natuurlijk de Herschel-satelliet ook erg uniek. Wat, wat ziet uh, HiFi wat andere instrumenten niet zien? Nou, wij kijken in het ver-infrarode golflengtegebied. Een gedeelte van, de, uh, van de, het spectrum wat wij met onze eigen ogen niet kunnen zien. Maar zelfs als we onze ogen dat wel zouden kunnen... dan zou het nog niet lukken omdat onze atmosfeer vol met water zit. In Nederland is dat al heel duidelijk, maar dat geldt eigenlijk overal. En dat betekent dus dat je uh, alleen maar naar je eigen atmosfeer zou kijken... in plaats van de ruimte in. Dat is de reden om boven die ruimte te gaan zitten in een satelliet... En dat je dan een vrij uitzicht hebt op, uh, op de ja, interstellaire ruimte. Dus als je vanaf aarde naar water in de ruimte zou zoeken... dan zie je, zie je alleen maar water van de aarde of, of damp. Precies. Ja, dus alleen. je moet buiten die dampkring en dan kijken naar water in het heelal. Ja, onze enige echte goede mogelijkheid om te kijken naar water in het heelal... is om boven de eigen atmosfeer te gaan zitten. Hebben jullie water gezien in het hele al? Hi-Fi is uh, speciaal gebouwd voor het waarnemen van water. En we hebben dus ook inderdaad in bijna elk object dat we bestudeerd hebben... hebben we ook wel water aangetroffen. Soms met wat meer moeite dan in, uh, voor anderen. Maar het uh, is overal. Waar komt het water op aarde vandaan? Hebben jullie dat kunnen zien? Nou, dat is heel leuk dat, dat je dat noemt. Uh, wij hebben gekeken naar kometen en gekeken hoe het, uh, de ijslaagjes van kometen wegdampen en dan in, als in de gasfase zijn. En als je daar naar kijkt en je kijkt naar de precieze samenstelling van de watermoleculen, dan kun je dus zien dat wij in de komeet Hartley-2, zoals die dan heet, uh, een, eenzelfde samenstelling van het water gevonden hebben als de aardse oceanen. En dat was wel weer een beetje een verrassing. Want die hypothese was wel weliswaar al heel lang aanwezig. Maar die was nooit aangetoond dat het ook werkelijk zo was. En met onze waarnemingen hebben we kunnen laten zien... dat kometen inderdaad alle of gedeeltelijk uh, alle uh, gedeelte van het water... van onze aardse oceanen geleverd hebben. Hoe is dat dan gegaan? Want dan was het hier... Uh... Warm en droog. En, en dan kwamen op een gegeven moment er kometen en die brachten water mee. Ja, de jonge aarde was heel warm. Dus het water wat aanwezig was, dat was voornamelijk verdampt en afgebroken. En uh, er moest dus nieuw water komen. En de, de meest natuurlijke weg is via de ruimte, kometen en asteroïden. Ja, we hebben laatst gezien met die meteorieten dat inderdaad inslagen ook nu nog wel eens voorkomen. Dan weten we dus hoe het, hoe het water hier op aarde is gekomen. Hier is het een voorwaarde voor leven er wordt altijd aangenomen dat dat elders ook wel zo zal zijn. Water is leven. Uh, dus voor de aarde geldt dat absoluut zeker. Maar we weten niet helemaal of dat in andere uh, zonnestelsels, uh, zonnestelsels... anders dan de onze, ook werkelijk zo is. Maar we nemen het wel een beetje aan. En met hi-fi hebben we kunnen aantonen dat op heel veel van die plaatsen... in andere zonnestelsels veel water zich bevindt. Dus eventueel zou daar ook veel leven kunnen zijn... Ja, maar u houdt de nodige slaag om daarom. dat doe ik ook. Dan hebben jullie ook gekeken naar de vorming van sterren. Want een, een ster is er niet altijd geweest, die is op een gegeven moment gevormd. Wat hebben jullie geleerd over hoe dat in zijn werk gaat? We hebben heel veel geleerd over hoe de schijven waaruit zonnen en planeten zich vormen hoe die samenstelling is en uh, wat voor invloed dat zou kunnen hebben op de vorming. Bovendien, in de vorming van uh, nieuwe zonnestelsels zien we vaak enorme uh, uitstromingen. En door te kijken met, met name in de waterspectraallijnen... hebben we kunnen zien dat uh, dat uh, soms met veel geweld gepaard gaat. Dat uh, hoeveelheden gas uitgestoten worden met hoge snelheden, honderden kilometers per seconde. En uh, we hebben veel meer geleerd over hoe uh, de, de, zeg maar de tomografie, hoe je dat in 3D zou kunnen zien. En dat hebben we afgeleid uit de het oplossen van de spectraallijnen met high fi Dat is heel technisch, maar met high fi kunnen we zo scherp waarnemen... dat we precies kunnen zeggen, bij die snelheid is die hoeveelheid gas aanwezig. En dat helpt in de interpretatie. Want je hebt een gaswolk en door de zwaartekracht klontert die samen... en dan wordt het uiteindelijk een nieuwe ster. Dan wordt ster. het uiteindelijk een nieuwe ster. En er is vaak een schijf omheen waardoor dat gas op de ster geleid wordt. Ja. Waarom kun je dat zo goed zien met, met, met high fi Vanwege ons geweldige hoge oplossende vermogen qua uh, spectraallijnen. We hebben niet zo'n hoge ruimtelijke oplossend vermogen... maar we hebben wel een fantastisch uh, spectraal oplossend vermogen. Wat is dat? Een, een, we, kunnen een spektraal... het licht, we kunnen het licht splitsen in heel veel stukjes. En uh, als je al die stukjes apart beschouwt... heb je ook informatie over de snelheid. En... Is alles uiteindelijk langs die weg uh, in het heelal te zien? Is elk molecuul te detecteren? N oh, Misschien niet. niet met dit apparaat, maar er zou overal ja. iets voor te bouwen zijn? Ja, er is dus, uh, beslist overal wat voor te bouwen. Uh, met uh, Hi-Fi konden we kijken naar uh, moleculen zoals water, maar ook zoals uh, moleculair zuurstof. We hebben de eerste echt goede detecties van uh, moleculair zuurstof in de ruimte gedaan. Maar methanol en allerlei andere organische stoffen, die kunnen we ook detecteren. Sommige zijn uh, niet met Hi-Fi te detecteren, maar er zijn beslist spectrometers te bouwen waarmee dat wel zou kunnen. Ik vind dat zo'n onvoorstelbare gedachte... dat uh, in de ruimte alle moleculen precies dezelfde, van de, precies dezelfde stof zijn als hier op aarde. Dat er niet een, een, ineens een ander element is in de ruimte. We zien wel degelijk stofjes die we in de ruimte niet kunnen waarnemen. Maar die kun je dan wel, wel eens nabootsen in uh, laboratoria onder hele lage drukken. Uh, maar we, zoals een van de stofjes die we gezien hebben is oh plus en H2O-plus. Een, ja, een soort vormen van geioniseerd water... Die waren weliswaar wel voorspeld, maar eigenlijk had nooit iemand die gemeten. En in de ruimte zien we die volop. En de, gek genoeg niet alleen in ons eigen sterrenstelsel... waar ons uh, uh, instrument erg op gebaseerd is... maar met de twee andere instrumenten aan boord van uh, Herschel zijn die stoffen ook gezien in, in sterrenstelsels ver van ons vandaan. Dus degene is wel degelijk iets anders uh, op andere plekken in het heelal? Maar die heeft meer te maken met de dichtheden die we hebben in het heelal... dan uh, dat het niet mogelijk zou zijn op aarde. Als je op, een, in, op aarde naar hele lage drukken gaat... kun je dat soort stofjes vaak wel vormen. Het leuke is, en misschien wel aardig om te vertellen... de, de ALMA-telescoop die net geïnaugureerd is in Chili... heeft ook H2O-plus waargenomen... En als Hi-Fi dat niet in ons eigen sterrenstelsel had gezien... dan had men in, bij ALMA waarschijnlijk gedacht, wat is dat? Dan hadden ze gedacht dat, het, dat de meting niet klopte misschien. Waarschijnlijk, ja. Ijsvulkanen, wilde ik het ook nog over hebben. Want jullie, jullie hebben ijsvulkanen op Saturnus ontdekt. Ik hoop dat ik het goed zeg. Nou, nee, want Saturnus heeft geen vulkanen, het is een gasplaneet. Maar uh, Saturnus heeft wel veel manen. En sommige daarvan die zijn uh, uh, rots- en ijsachtig, zoals Enceladus... En Salaan staat bekend ook vanwege het feit dat het allerlei uh, ijs... door middel van vulkanisme, als je het zo mag noemen, uh, in de ruimte brengt. In de allereerste waarneming die we gedaan hebben met HiFi, fi die, uh, dat was een eikmeting, die was daar helemaal niet voor bedoeld... die liet plotseling zien dat er een absorptie was van water. En we hebben ons achter de oren gekrapt, wat is dat? En uh, na iets meer dan een jaar waren we er eindelijk uit wat dat betekende... Vanuit Enceladus wordt er ijs in de ruimte geschoten. Dat breekt af tot uh, losse gasmoleculen. En die zagen wij als een grote dunne ring rond Saturnus. Niet dezelfde ring als de ringen die we kunnen zien. Maar een soort ver weggelegen, uh, donutachtige vorm. Uh, met alleen maar ijsmoleculen, gasmoleculen. En uh, ja, dat was heel verrassend. Later is dit bevestigd met Cassini. Nou is het... Uh... Feestje bijna voorbij. Dan. Uh, ja, een, een lange piep stel ik me zo voor. En dan, dan doet hij het niet meer. Wat gebeurt er dan? Moeten jullie dan een nieuw apparaat gaan maken? Of hebben jullie een ander project? Dat, dat, uh, beide. Want wij gaan nog drie jaar door. Om uh, ervoor te zorgen. Dat alle data die HiFi vergaard heeft. de allerbeste eiking kan krijgen. die we maar voor mogelijk uh, houden. En zodat astronomen uit de hele wereld gewoon uit het archief deze data kunnen pakken... en daarover kunnen publiceren. Dus wij gaan nog drie jaar door. Maar binnen Estron en het Nederlands Institute for Space Research... hebben we een nieuw groot project. Dat heet Safari. Uh, Safari is ook een spectrometer, maar een iets ander type dan hi-fi... En met safari gaan we voornamelijk kijken naar ver weggelegen melkwegstelsels... en gaan we kijken of uh, het interstellaire medium, zoals wij dat nu met Hi-Fi hebben gezien... hoe zich dat verhoudt met het interstellaire medium of in, in, uh, op grote afstand van wat we, waar wij zijn. En de Herschel-satelliet is nog geen schroot geworden hè, als, als Hi-Fi ermee stopt? We gaan nog een, uh, een maandje door met allerlei uh, tests op elektronica... En dan wordt hij in een baan rond de zon gebracht... waar hij dan zijn rondjes zal blijven draaien... voor honderden tot tienduizenden jaren. Is dat groot? Ja en nee. We kunnen hem niet meer gebruiken. Maar we zullen hem ook niet snel weer terugzien. Dank, Frank Helmich van Esron. Zometeen gaan we het hebben over ufo's. Want ufo's bestaan, zegt Koen Vermeeren... van de Technische Universiteit Delft in zijn nieuwe boek. Met ook de titels Ufo's bestaan gewoon... Maar we beginnen met de rubriek Wat we vorige week nog niet wisten. Wat we vorige week nog niet wisten... Wat we vorige week nog niet wisten, wie vorige week luisterde, weet dat we toen zijn begonnen met deze rubriek. De zeehaas gaan we het over hebben. De zeehaas is een niet erg opvallend weekdiertje, maar als je de zeehaas lastigvalt, dan spuit hij een paarse stof over de belager heen. Onderzoekers vonden afgelopen week wat dat voor goedje is. Het plakt aan de antennes van roofdieren zoals kreeften en het verstopt hun geurvermogen. En terwijl die kreeft dus zijn antennes schoon staat te poetsen, kan de zeehaas maken dat hij wegkomt. Mannen krijgen een hogere testosteronspiegel in het bloed zodra er een vrouw in de buurt is. Dat wisten we al. Maar sinds deze week weten we ook dat het niet gebeurt als het gaat om de vrouw van je beste vriend. Dan daalt namelijk het testosteronniveau. Dus de neiging om haar te versieren of om je te laten verleiden, die wordt minder. En dat is handig, want aanleggen met de vrouw van je beste vriend is zelden verstandig. Werd onderzocht bij mannelijke leden van stammen in de Dominicaanse Republiek. Ja, een oude vraag. Heeft de homo sapiens, de mens, zeg maar het ooit gedaan met de neandertaler? In een artikel dat afgelopen week werd gepubliceerd zeggen onderzoekers... skeletresten te hebben gevonden van een kruising tussen mens en neandertaler. Als het allemaal klopt, dan is dat het bewijs dat homo sapiens en de neandertaler elkaar intiem hebben gekend. De resten zijn gevonden in een rotsschuilplaats in Italië... waar de hybride zo'n 30.000 tot 40.000 jaar geleden moet hebben geleefd. Dat wisten we vorige week allemaal nog niet. En volgende week horen we natuurlijk dingen... die we nu waarschijnlijk nog niet weten. Gaan we het nu hebben over uh, ufo's met Koen Vermeeren. Want die schreef een boek. Dat boek heb ik hier voor me liggen. Dat heet... Ufo's bestaan gewoon. Conformeren, hartelijk welkom. Ufo's bestaan gewoon is het, uh, de titel van het boek. U bent ingenieur aan de TU in Delft. Lucht- en ruimtevaarttechniek. Nou meen ik me te herinneren dat er een aantal maanden uh, wat ophef was... want u was door de TU Delft onder toezicht gesteld... omdat u had gezegd dat ufo's gewoon bestaan. Ja. Is dit boek een, een provocatie? Of, hoe dat? Nee, nee, nee. nee. Dat, dat onder toezichtstelling is, is ook de wereld in geholpen... door uh, mensen die dat graag wilden. Maar dat is uiteindelijk gewoon helemaal niet gebeurd. De TU is een universiteit en zegt ook gewoon... hier mogen alle wetenschappers hun eigen mening verkondigen. Dat wil niet zeggen dat het de mening van de TU Delft is. Dat is iets anders. Er was toen één man in het bijzonder. ik geloof een sterrenkundige, Dap Hartman. Die ja. was, was zeer uh, verontwaardigd. Ja. Die noemde u een, een gekkie in een column... wat natuurlijk ook niet heel wetenschappelijk is om meteen te gaan schelden... Um, maar u houdt vol. UFO's bestaan nou, gewoon. Ik, ik ben hem in die zin dankbaar dat ik uh, gedacht heb van... oké, okay, ik, ik heb het kennelijk niet goed uitgelegd uh, wat ik precies uh, weet en bedoel. Dus ik ga daar eens een boek over schrijven. Dat, dat, dat, dat papier, papier is een stuk geduldiger. Dus ik dacht, nou, dan zet ik het allemaal op een rijtje. Het is geen boek om mensen te overtuigen. Maar het is een boek om te zeggen, jongens, dit heeft mij gebracht als wetenschapper... tot de conclusie dat UFO's bestaan. Ik zeg niet dat onmiddellijk dat ze buitenaard zijn. Hoewel heel veel getuigen dat claimen. Uh, maar ik, ik wil dat de discussie gevoerd wordt op inhoud en niet op ridiculiseren. En niet op uh, emoties, maar gewoon echt inhoudelijk een debat hier over dit onderwerp wat zo belangrijk is. Nou, dan bent u aan het goede adres in dit uh, radioprogramma. Ik ben wel benieuwd wat u voor uh, bewijzen aandracht uh, uiteraard. Heeft u zelf wel eens een, een ufo gezien? Wordt vaak gevraagd uiteraard aan mij en terecht denk ik. Uh, ja, zeker. Verschillende keren in het afgelopen jaar al uh, een stuk of tien, twaalf. Uh, dat vertel ik niet in het boek overigens. Want ik verwijs het liefste naar getrainde waarnemers. Die boven iedere verdenking staan. Uh, van dat ze bevooroordeeld zijn. Uh, maar ik moet zeggen. ja, Als je er een ziet. Uh, mensen zeggen dan. van, Heb je dan geen foto's gemaakt? Maar daar denk je totaal niet aan. Je bent oh, echt onder de indruk. Wat zag u dan? Een, een schotel? Een... Nee, een van de belangrijkste dingen die ik gezien heb. Was één grote bol. En dan moet je je voorstellen. Zo'n vier keer zo groot als de maan. Die uh, s'nachts om half één boven de wijk waar ik woonde hing. Waar stralen uitkwamen. Uh, die niet tot de grond Kwamen. Dus dat was al heel erg bijzonder. En dat ding hing stil, geluidloos, bewoog dan naar links, dan weer naar rechts. En op een gegeven moment ging die weg naar de horizon en hij verdween in één keer. En dat was een uh, unidentified Juist, dat is, het, object. Ja, dat is het in alle opzichten. Want het, het was niks wat ik als getrainde waarnemer herkende als zodanig. Um, wat het dan wel is, dat weet ik natuurlijk ook niet. Nou heb ik er nooit een gezien. En ik heb het vandaag aan zo'n beetje iedereen gevraagd die ik ben tegenkomen. En die zeiden ook allemaal dat ze er nog nooit een ja. hadden gezien. Hoe, hoe kan ja. het dan dat u er meteen meerdere keren in heeft gezien. <laughs> dat is een hele goede vraag. Nou, De meeste mensen in mijn ervaring kijken ook niet continu naar boven. En dat doe ik beroepsmatig wel. Ik ben altijd naar boven aan het kijken. Dus van ik, wat ik kijk zien. gewoon niet goed? Dat, dat durf ik niet te zeggen, jongen, want dat, uh, ik ben niet bij jou continu. Maar dat zou kunnen. Maar het is ietsje ingewikkelder nog dan dat. Omdat ik ook heb gezien... dat, uh, dat we soms heb ik, uh, met, met verschillende mensen samen staan kijken. En de een zag het heel duidelijk en de ander zag het niet. En dat is zo bizar. want Dat, dat geloven wij ook niet. Hè? Want als ik het zie... Moet jij het ook zien? En dat blijkt niet in alle gevallen te, te, te zijn. En dat maakt het ingewikkeld om mensen te overtuigen dat van ja, jongens, het is echt een, een bestaand fenomeen. U bent in uw boek gaan kijken naar uh, getrainde waarnemers, bijvoorbeeld astronauten. Ja. U heeft ook uh, bewijs dat die op een zeker ogenblik zeggen tegen ground control, ik zie ja. iets ja. en, en ja. ik weet me er niet ja. zo goed raad mee. Ja. Laten we luisteren naar een fragment. Ja. Ja, duidelijker kan het huis niet. Er is een is, het blijft te bevallen. het altijd sinds Het ja, hier zegt hij, we, we hebben een object dat, dat vliegt met ons mee, als het ware. W wat horen we hier nou precies? Nou, Je hoort een aantal dingen. Ze hebben het over een alien spacecraft. Nou, duidelijke kan haast niet. Ze hebben het over een unidentified flying object. Dat is ook heel duidelijk. En er is iets uh, wat met ons mee beweegt. Nou, uh, astronauten, neem van mij aan, weten in de ruimte heel goed wat ze zien. Daar zijn ze namelijk voor hun veiligheid van afhankelijk. Bovendien wordt dat vanuit het grondstation in de gaten gehouden. Hè. Als je op die hoogte zit, dan beweeg je met ongeveer tussen de 25 en de 30.000 kilometer per uur. Dat zijn ongelooflijk hoge snelheden. Als je daar iets tegenkomt wat ook die snelheid heeft... maar precies jouw kant uitkomt... dan gaan die dingen dwars door de cabine heen. Dus daar zijn ze als de dood voor. Dus als zij uh, uh, merken dat er iets in de buurt van het ruimtevaartuig komt... dan worden zij ook verzocht om even in de schuilkelder te gaan... die ze hebben aan boord. Dat is een plek waar je enigszins beschermd bent tegen kleine objecten... die door de, door de, door de ruimte uh, zweven. Dus als zij dat met camera's volgen en zij benoemen het dat het een alien spacecraft is... of een unidentified flying object, dan weten ze echt niet wat het is. En dat beweegt dan, ook in deze voorbeelden, onder intelligente controle. Dus die dingen hebben een eigen manier van bewegen. Die gaan niet in een rechte lijn. Die bewegen zich ten opzichte van elkaar en ten opzichte van hun eigen ruimtevaartuig. Dus ja, dit is echt NASA-materiaal. Dus zeg mij dan maar wat, wat, wat zij zien. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Maar um, kijk, we zitten op een, een bolletje ergens in, in het uh, universum. We hebben onze zon, daar zijn er miljarden van. Ja, zeker. Nou, nou geloof ik best dat er ergens anders nog uh, intelligent leven bestaat. Ja. Alleen de afstanden zijn ja. zo groot... Ja. dat wij ze niet kunnen overbruggen, omdat precies. het gewoon te veel lichtjaren ja. afstand is. Je zou dan met de snelheid van het licht moeten reizen en dat dan een paar ja, duizend precies. jaar. En dat is onmogelijk. Hè? En dus... welke brandstof is daartoe in staat en hoe neem je die mee? Dus, ja. dus waarom zouden ja. zij dat wel ja. kunnen, die aliens? Nou, dat is, ik zeg altijd, ik leg het heel eenvoudig uit. Wij als mensheid bedrijven honderd jaar uh, wetenschap en dan zijn we zeg maar vanuit de paardenkoets zijn we gekomen totdat we naar de maan en verder kunnen. Dus we hebben al heel veel bereikt. Als je nou een, een, een samenleving hebt die duizend jaar wetenschap bedrijft of honderdduizend jaar, als als je puur kijkt naar de NASA, waar is de NASA mee bezig? Die denken na over hoe je naar andere sterren kunt reizen. Dat, daar worden mensen voor betaald om daarover na te denken. Dus dat willen we ook heel graag. Nou, duizend jaar verder kunnen wij dat waarschijnlijk ook. Dan is het heel naïef om te zeggen dat andere beschavingen, of ze nou ver weg zijn of dichtbij, want je hoeft misschien geen duizend, maar misschien maar drie lichtjaar te overbruggen, dat die dat al lang niet onder de knie hebben. Alleen er ontstaan heel veel vragen. Dan blijkt dat Einstein geen gelijk heeft. Met zijn lichtsnelheid is de hoogste snelheid. Er blijkt uh, dat we niet weten waarom ze hier komen. Uh, een stuk van hun technologie begrijpen we niet. Dat vind ik allemaal prima. Maar later... Want zij zijn verder dan wij, dus ja. wij snappen het gewoon nog niet. Precies. Dus ik zeg ook altijd, van, als jij met je mobiele telefoon, hè, je, je iPhone... naar de middeleeuwen stapt... en je loopt daar het marktplein op en je gaat staan bellen... en je laat zien wat er allemaal op dat scherm mogelijk is... dan steken ze de brandstapel voor je aan. Want maar dat zijn, kan niet. Ze zijn zo knap. Kennelijk dat ze nooit troepen hebben achtergelaten. Er is er nooit eentje gecrashed of, of, of misschien iets afgebroken dat wij. Ja hard tastbaar bewijs hebben van... dit komt van een andere planeet nou, en dat ja. hebben wij gevonden. Ze zijn wel gecrasht en de belangrijkste crash is bij Roswell. Ik beschrijf dat uitgebreid in het boek. Ook omdat Edgar Mitchell, hè, dat is de zesde man... die op de maan is geweest, heeft daar, uh, is daar geboren en getogen. En die heeft heel veel mensen daar ontmoet... die dat hebben meegemaakt, linksom of rechtsom. Maar de overheden van die dagen hebben gezegd... van we stoppen dat weg, uh, we laten het niet zien aan het publiek... en we houden het erop dat het een weerballon was. En daar zijn zoveel onderzoekers inmiddels achter dat dat absoluut niet geweest is. Het is echt een, een crashfeest van een ruimtetoestel... met buitenaardsen erin. Alleen dat wordt ons gewoon niet verteld. Moet je in complotten geloven om in ufo's te geloven? Kunnen dus, de twee zonder elkaar? Het is heel vervelend en mensen houden er niet van. Maar ik ben erachter gekomen en dat zeggen ze ook allemaal... die, die de show heel goed beheersen. Die zeggen, er is een cover-up, met andere woorden. Het wordt onder de pet gehouden. En is dat een samenswering? Een samenswering is een afspraak tussen mensen... die een bepaald belang hebben te dienen. En in dit geval is dat een heel groot belang... En dat gaat ten koste van de mensheid en de onze beschaving op dit moment. En daarom roep ik op van jongens, laten we alsjeblieft kijken naar het bestaande materiaal. Wat is dat grote belang? Waarom mogen wij niet weten als het zo zou zijn dat er ufo's zijn geweest? Edgar Mitchell die ik afgelopen woensdag nog sprak bij de boekpresentatie, die drukt het zo uit. Hij zegt er zijn te veel mensen op deze planeet. Een kleine groep is dat, maar die hebben belangen... Uh, om winst te maken met bijvoorbeeld de olieindustrie... Uh, de, de, de, de, de energiemaatschappijen, de transportmaatschappijen. Want heel die wereld zal veranderen... als wij hun technologie onder de knie krijgen. Nou heb ik niet zo'n hoge dunk van de autoriteiten... Uh, u volgens mij ook niet. En, maar ik denk dat ze zo sukkelig zijn... dat ze niet eens in staat zijn tot een goed complot. Want er is er altijd wel eentje die lekt of die zich verspreekt... of, uh, ja. of die iets laat slingeren. Ja, nou, ik denk dat je daar in principe gelijk in hebt. Alleen, uh, is, is het nou... Wie zijn de autoriteiten? Zijn dat onze ministers, onze minister-president... Uh, Kamerleden, uh, de CEO's van grote bedrijven? Ik denk dat er heel veel ook totaal geen idee hebben... van dat dit UFO-dossier zo interessant en zo uh, breedschalig is. Uh, maar er zijn... Misschien toch een paar mensen die achter de schermen, zeg maar, toch aan de knopjes draaien. Ik heb in mijn boek ook een voorbeeld gegeven. Ik ben erachter gekomen dat bijvoorbeeld de Amerikaanse president, die wij allemaal zien als een van de machtigste mannen op aarde. Puur in termen van hoeveel mag deze man weten. Uh, op een A4'tje in regels ingedeeld. nog net niet boven de helft komt, zal ik maar zeggen. Daar zitten dus een hele kleine groep mensen met veel meer mogelijkheden boven. die gewoon zeggen: van luister, zie je, meneer de president, je krijgt het niet te horen. Dus en dat, Barack Obama dat, krijgt het ook dat, niet dat te Dat heb weten. ik niet zelf bedacht. Dat zegt bijvoorbeeld uh, Eisenhower bij zijn afscheid. Dat zegt John F. Kennedy, zegt dat. Bill Clinton heeft het pas geleden nog gezegd in 2005. Er is een regering in de regering en ik heb daar geen moer over te zeggen. Wat komen die uh, buitenaardsen doen eigenlijk? Als ze zoveel verder zijn dan wij, wat hebben ze hier dan te zoeken? Ja, dat is een fantastische vraag die natuurlijk terecht gesteld wordt. Uh, daar moet je veel speculatief te werk gaan, maar ik vind dat niet erg om te doen. Uh, getuigen zeggen dat wij al tientallen jaren geleden gewaarschuwd zijn als mensheid. Uh, wat jullie met de planeet doen is buitengewoon destructief. En dan praten zij over kernwapens uh, uiteraard en kerntechnologie. Maar ook over het feit dat we het oerwoud vernietigen en de zeeleven is. Dus er zijn heel veel zaken die de mensheid op een zeer suicidaal manier aan het doen is. En omdat wij kennelijk van heel lang geleden al een relatie met hen hebben... zeggen, ze, zeggen zij van jongens, doe dat nou niet. Op eenzelfde manier dat wij bepaalde landen in de wereld ook... via de Verenigde Naties of andere overlegorgaan internationaal... zeggen van doe dat niet. He, bijvoorbeeld Noord-Korea, uh, zet geen atoomwapens in enzovoort. Dus ik, ik zie het als een soort nabuurschap waarbij we elkaar te hulp komen... op het moment dat het fout gaat met de beschaving. En wij zijn heel hard op weg. Maar als je iemand komt waarschuwen, doe je dat niet in het geniep. Dus dan zou je met een groot. Ja, misschien ja. met een soort vliegtuigschotel ja. met zo'n uh, ja. banner erachter komen. Nou, precies. En, en dat is ook een terechte vraag. Alleen, uh, er wordt ook heel duidelijk gezegd. Uh, in al die UFO-dossiers. Wij hebben vanaf het begin af aan heel zwaar op hen geschoten. Met vliegtuigen, raketten, noem maar op. Dus op de een of andere manier waren we er niet blij mee. We zijn ook bang gemaakt voor aliens. We hebben het beeld van de alien als een eng groen slijm. Iets wat ons probeert te vernietigen. Terwijl heel veel getuigen zeggen: van, luister hier, er is aangeboden om ons te helpen. Maar hun, ik noem het maar universele wetten... staan niet toe dat zij met geweld ons die lessen komen leren. Op eenzelfde manier, ik breng het altijd maar heel dichtbij... Als je buren met elkaar ruzie hebben, man en vrouw... en je hoort dat iedere dag door de muren heen... ja, wanneer stap je dan naar binnen en zeg je van stop nou jongens... want ik ga jullie wel eens vertellen wat het probleem is tussen jullie. Dat mag gewoon niet, dat voelt ook niet goed. Dus wij moeten voor een groot deel ook als mensheid... Uh, onze eigen uh, verantwoordelijkheid nemen... en zeggen van jongens, we gaan eerst onze eigen problemen oplossen. En als we er hulp bij kunnen krijgen, mogen wij dat vragen. Maar het is onze verantwoordelijkheid u zegt dat ze verder zijn dan wij, dan vraag ik me af waarom ze toch nog uh, heel ouderwets en gedachten in een voertuig komen, ja. Ja. Uh, en waarom ja. ze dan niet ja. als een onzichtbaar ja. gas hier in ja. ons midden ons zitten uit te lachen zonder dat wij dat merken. Ja, ja en dan raak je weer in de kern een onderdeel van het UFO-dossier, waarbij dus niet alleen uh, sprake is van fysieke voertuigen, maar ook omdat zij kennelijk een technologie beheersen, waardoor zij in één keer met een voertuig kunnen verschijnen, en ook van het een op andere moment kunnen verdwijnen, met andere woorden zou het mogelijk zijn dat zij technologiebedrijven die ook door de dimensies heen gaan, of misschien andere gedaante aannemen. Misschien ja. bent u wel een alien. Ja. Ja, ik heb de laatste keer gekeken in de spiegel. Het leek er niet op, maar ik durf niet 100 te zeggen. Maar ook dat, als je achteraf zult terugkijken... zal een stukje techniek blijken te zijn. Wat voor ons nu paranormaal is, of magie, noem het maar, mysteries enzovoorts... dat is achteraf waarschijnlijk gewoon techniek. Hè? Kijk naar de goochelaar, kijk naar de hypnotiseur. Dat zijn zeer bizarre dingen die zij kunnen... waarvan je, als je de trucage kent, gewoon zegt... oh ja, maar nou snap ik het wel. Het is een prikkelend boek, ja. dat valt niet te ontkennen. Ja. Ufo's bestaan gewoon, heet het. Conformeren. hartelijk dank en veel succes met uh, het zoeken naar het ongerijmde. Dank, dank je dan. wel, dank je zeer. In de rubriek post kunt u terecht met een kwestie waar u mee zit en waar u een arts en uh, met de voeten op de grond's antwoord opzoekt. U kunt onze vraag stellen, labyrinthradio.nl. Wij gaan op zoek naar iemand die uh, u verder kan helpen. En Aan de telefoon, Mies Visser, goedenavond. avond. Goeie avond. U had een vraag, wat, wat was de vraag ook alweer? Uh, is het juist dat er geen eierenleggende diersoorten bestaan... die met elkaar kruisen? Terwijl bij enkele soorten zoogdieren het wel voorkomt. Waarom is dat zo? Waarom heb je geen uh, um, melezels onder de vogels? Ja. Voor het uh, antwoord zijn we terechtgekomen bij Kees Moeleker. Hij is bioloog en conservator van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Goedenavond. Ja, goedenavond. Is het allereerst waar dat er geen uh, kruisingen zijn onder de vogels of, of onder eierleggende dieren? Want dat zijn er nog veel meer natuurlijk. Ik heb hier een, een 700 pagina's dik boek voor me en het staat helemaal vol met uh, kruisingen tussen vogelsoorten. Dus het komt uh, wereldwijd voor. Noem, noem maar eens een paar kruisingen tussen vogelsoorten. Nou, bijna alle eendesoorten soorten zijn wel hybrides van bekend... Um, tot in het Tjiftjafje toe. Um, ook bij mezen. Um, je kan het eigenlijk zo gek niet noemen. Of er is in de loop van de geschiedenis... en we praten hier wel over honderden jaren... Wetenschappelijke literatuur. Zijn er bij. Uh, bij uh, nou, ik denk wel bij. bij een paar duizend vogelsoorten. Uh, kruisingen voorgekomen. Maar, maar heb je dan ook. zeg maar vuilnisbakkenvogels, vogels. zoals je dat bij honden hebt. als, als verschillende rassen zich gaan, gaan mengen. is het dan ook met. met soorten vogels dat, dat je een soort. gekke vormen krijgt? Ja, dat soms is het heel verwarrend. Uh, uh, er wordt natuurlijk heel veel gekweekt ook met vogels in gevangenschap. Um, en dan krijg je soms verrassende resultaten, bijvoorbeeld tussen fazanten en duiven. Niet te vergeten kanaries, uh, dat, komt, uh, dat komt echt heel veel voor. Mies Visser, waarom twijfelde u eraan? Waarom was u ervan overtuigd dat het niet zou voorkomen? Ik uh, ben een, was er niet van overtuigd, maar uh, ja, juist omdat de mezen bijvoorbeeld zoveel met elkaar optrekken... Uh, is het mij toch nooit opgevallen dat ik een uh, pimbelmees met een lange staartmeesestaart uh, zie. Dus uh, ik ja. meende dat dat niet het geval was. Maar inderdaad, de knarries die nu genoemd worden, dat, is dat weet ik dan ook van inderdaad. Maar uh, nee, dat het zo algemeen is, uh, dat wist ik dus niet. Ik kon dus alleen maar uh, de zoogdieren bedenken waar het hier en daar dan ook wel voorkomt. Ja. Maar het echt algemeen is het natuurlijk niet. Want ik, ik zit in de vogels, zelfs in de dode vogels, al mijn hele leven. En ik zie ze ook bijna nooit. Nee. He, dus het is natuurlijk, hoe dan ook, is het, is het zeldzaam. Maar, maar hoe, het hoe gaat dat? Is dat bekend? Hoe, dat, hoe het komt dat dan ineens de ene vogelsoort zich aan de ander vergrijpt? Nou, het zijn vaak ook gewoon vergissingen. Er zijn ook gebieden waar bijvoorbeeld, waar bijvoorbeeld twee mezensoorten die erg op elkaar lijken... Uh, waarbij de verspreidingsgebieden elkaar raken, uh, bij een gebergte of, of een ander gebied, dat ze daar uh, regelmatig uh, kruisen en daar, uh, daar vind je dan van die, van die zogenaamde tussenvormen. Uh, maar het blijft natuurlijk toch in heel veel gevallen beperkt tot één generatie, hè? dus de, de, de, de, de, zeg maar de nakomelingen van... Uh, kruisingen die zijn weer niet uh, vruchtbaar. En die kunnen het dus, op die manier blijft het natuurlijk ook beperkt. Anders zou het natuurlijk ook een rommeltje worden in de natuur. In de natuur, net als met uh, de mel -ezel. Hartelijk dank, Kees Moeilijker, bioloog en conservator... van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. En ook dank voor de vraag, Mies Visser. Ja. Als u als luisteraar een vraag heeft, u kunt dus altijd bij ons terecht. En geen vraag is ons te gek. De wolharige man moet of de sabeltandtijger weer tot leven wekken en uitzetten in de natuur. Het kan. Althans, Britse onderzoekers wekten afgelopen maand een uitgestorven kikkersoort weer tot leven. Het was het gesprek van de dag tijdens een internationaal congres over de-extinctie. Het ontuitsterven van diersoorten zou ik het dan moeten noemen, denk ik. Nico van Stralen, hoogleraar evolutie-biologie, hartelijk welkom. Ja, Goedemiddag. Hoe gaat dat in zijn werk, het uh, ont uitsterven van een, van een diersoort? Hoe, hoe doe je zoiets? Nou, is één ding wat je onmiddellijk moet beseffen is dat het niet makkelijk is en dat het eigenlijk ook nog nooit gelukt is. Maar er is wel heel veel optimisme daarover. En er zijn een aantal zoologen die denken dat dat op termijn mogelijk zou moeten zijn. En die er ook gericht aan experimenteren. Maar die kikker, want die kikker die heeft niet gekwaakt of, of gesprongen. Maar ze hebben een, een embryo met het DNA van een uitgestorven uh, kikkersoort. Ja, wat ze gedaan hebben is dat ze nog celmateriaal over hadden van die uitgestorven kikkersoort. Een hele bijzondere Australische kikker trouwens. Die uh, jongen uitbroedt in zijn maag. Een heel bijzonder dier. Die, die kotst zijn kinderen uit eigenlijk. Ja, ja dat is heel raar. Ja, die, die, die, die, die slokt die eieren op en die gebruikt eigenlijk zijn maag... om die eieren uit te broeden. En op een gegeven moment zit hij dus met 15, 20 kikkervisjes in zijn, in zijn, in zijn buik... Zijn buik zwelt ook helemaal op, uh, zijn longen klappen dicht. Hij kan amper meer ademhalen, hij moet door zijn huid ademhalen. En dan vervolgens uh, krijg je ook nog de metamorfose in de maag van de kikker. En daarna spuwt hij dus uh, kleine kikkertjes uit. Ja, heel, heel bijzonder beest. En hij was uitgestorven, maar nu hebben ze dan een embryo. Hoe, hoe gaat dat? Heb je dan... Uh, DNA nodig. Wat heb je nodig van de uitgestorven diersoort om hem terug te toveren? Ja, het kan op verschillende manieren. En in dit geval is het zo gegaan. Ze hebben uh, celmateriaal van deze uitgestorven kikker hadden ze nog bewaard. Er was, uh, monsters waren bevroren en stonden op sterk water. En hebben ze vervolgens uh, daaruit uh, kernen geïsoleerd. Dus waar de DNA, het erfelijk materiaal, in zit. En dat ingebracht in een uh, verwante kikkersoort... Uh, een, uh, een soort die heel erg verwant is aan deze, aan deze kikker. En vervolgens konden ze die eicellen tot delen bewegen. Alleen uh, het, uh, ze hebben er nooit nog tot nu toe geen volwassen kikker uit kunnen kweken. Het stopt eigenlijk bij het stadium wat in de embryologie bekend staat als uh, de gastrulatie. Dus dat betekent op een gegeven moment als zo'n eicel zich gaat delen... krijg je een klompje cellen, allemaal cellen die tegen elkaar aanliggen... een stuk of 100, uh, 200 cellen... En dan vervolgens moet er iets heel belangrijks gebeuren. Dat is namelijk, die, die klontcellen moeten weten... wat is de bovenkant en wat is de onderkant. En vanuit de onderkant moeten er dan cellen naar binnen vloeien... zodat je een uh, darm krijgt. Die, als het ware krijg je een ingestolpte structuur. Dat noemt men de gastrula. En daar stopt het. Dus dat is kennelijk een uh, heel moeilijk te overwinnen uh, stadium in de embryologie... Wat, waar, waarvan ze nog niet goed weten hoe, hoe je daar doorheen komt. Maar, maar denkt goed, u dat het op enige termijn uh, mogelijk zal zijn... om daadwerkelijk nou ja, een wolharige mammoet of een sabeltandtijger... Uh, weer tot leven te wekken? Nou, een wolharige mammoet is uh, weer van een heel andere orde. De, ik ik zou, zou het sowieso niet met zo'n beest uh, proberen. Want, uh, althans voorlopig niet, want dat is veel te groot. En, uh, met welk beest moeilijk. zou u beginnen? Ik denk dat deze kikkers uh, een, een goede kans maken. Dat dat, uh, dat, dat een uh, interessant uh, studieobject is... Uh, ik denk ook uh, de kwagga, dat dat een goede kans maakt. Die staat ook uh, op de lijst van potentieel weer tot leven te wekken. Uh, Welke was dat ook alweer, de kwagga? Uh, de kwagga is een, uh, een zebra-achtig, een paardachtig dier... wat uh, voorkwam in, uh, in Zuidelijke Afrika. Die is aan uh, het begin van de vorige eeuw is die, uh, uitgestorven. En het uh, ziet eruit als een zebra, alleen hij is ietsje kleiner... en hij heeft uh, de streep alleen op zijn nek... En voor de rest van het lichaam is het een beetje rossig en heeft geen kleuring aan zijn poten. Dus het is een heel kenmerkend dier uh, in die tijd. Er, is, er zijn ook een paar opgezet exemplaren van, vandaar dat we weten hoe die eruit ziet. En dat is eigenlijk het eerste dier waarmee ze dit hebben zijn gaan proberen dat zogenaamde Quagga Rehabilitation Program. Ik weet niet zeker of het op dit moment nog loopt... want degene, de, de Zuid-Afrikaanse zooloog die ermee begonnen is... Die is, uh, die is overleden een paar jaar geleden. En ik denk dat het nu ook uh, gestopt is. Maar omdat deze kwagga eigenlijk te beschouwen is... als een ondersoort van, van de zebra, van de Burchell zebra, denk ik dat die het meeste kans maakt om weer tot leven te wekken. Want je moet een, een verwante soort hebben... omdat je daar toch delen van nodig hebt om het beest weer tot leven te wekken. Ja, ik denk dat het eigenlijk alleen maar kan... via een heel nauw verwante soort. Dus een dinosaurus, dat, dat zou niet lukken? Ik denk dat we daar voorzahands nog niet aan toe zijn. Nee, je moet een verwante soort hebben. Bijvoorbeeld bij de wolharige mammoet zou je het... via een olifant moeten doen, via een Indische olifant. En wat je, maar de wolharige mammoet, daar hebben we geen niet voldoende celmateriaal van om echt met cellen te werken. Dus die zou je moet, daarvan zou je de chromosomen moeten synthetiseren... op basis van de sequenties die we ondertussen kennen. Dat betekent eigenlijk dat je vanuit de computer... waarin je de DNA-volgorde hebt staan... eigenlijk die chromosomen opnieuw zou moeten synthetiseren... Men noemt dat soort biologie noemt men de synthetische biologie. Dus je, je en... maakt je maakt het uh, na. Je gebruikt niet ja. oorspronkelijk uh, materiaal van de wolharige mammoet of of de sabatontijger, maar je, je, je maakt het na. Je kopieert het. Ja, je synthetiseert het. Je maakt, je maakt het na inderdaad vanuit een uh, template wat je in de computer hebt. Een, een template voorbeeld. is een blauwdruk weten we allemaal een sinds deze week. Ja, ja. Ja. Um, dus, dus dat, dat, dat zou de manier zijn bij de wolharige mammoet. Maar bij die kikker die we net, die, die maagbroerende kikker, daarbij heb je echt celmateriaal. En dat komt natuurlijk omdat de wolharige mammoet uh, 30.000, 20.000 jaar geleden uitgestorven is. Terwijl deze kikkersoort waar het hier om gaat uh, pas uh, een jaar of 30 uitgestorven is. Dus daar, daar heb je nog uh, celmateriaal van. En dan kun je ook een andere techniek toepassen. En wat moet je vervolgens stel dat het zou lukken doen met dat her. Uh... ...onuitgestorven dier. Waar moet je die bijvoorbeeld uitzetten? In welke omgeving kan die bestaan? Want, want je zou toch zeggen, hij is niet voor niks uitgestorven? Nee, ik weet ook niet of je het zou willen moeten doen... ...om, laat me zeggen, de soort weer uh, te herstellen... ...in die zin dat je weer een levensvatbare populatie van zo'n soort hebt. Ik denk dat het voorhands een experiment is... ...in de embryologie, ontwikkelingsbiologie om te kijken of je de biologie van zo'n soort begrijpt. Want de grote fascinatie, daarom vind ik het een uitermate fascinerend onderwerp... de grote fascinatie is natuurlijk kunnen we begrijpen hoe zo'n soort werkt. En we begrijpen het als we het kunnen namaken, om het zo maar te zeggen. Maar het is wat u betreft niet een project om daadwerkelijk te komen tot de-extinctie. Nou, dat kan zijn dat je daarmee geldschieters wint. Ik denk dat eigenlijk de, de, de, de grootste drijfveer is... dat, dat, dat daarom die de-extinctie als methode... om soorten weer rond te, zien laten, rond te laten lopen zo gepropageerd wordt. Maar ik denk eerlijk gezegd dat je daar, dat je dat voorhands niet moet willen. Laat eerst maar eens zien dat je een levend dier kunt... Uh, uh, synthetiseren, om het zo maar te zeggen. Of uh, dat je op basis van oud celmateriaal... een dier weer tot leven kunt wekken. En dan begin maar eens met één exemplaar. Toch zou het interessant kunnen zijn. Want, want elk dier heeft eigenschappen. Dus, dus je zou ook voor een natuurgebied kunnen zeggen... nou, ik zoek een grote grazer die tegen kou kan. En dan kunnen uitkomen bij de ideale kandidaat... die toevallig is uitgestorven. Ja, het, is ook wel, uh, het wordt, wel zo, wordt wel zo voorgesteld... Uh, er is, in, er is een Russische onderzoeker trouwens die in Siberië een zogenaamd Pleistocene Park wil herstellen. Met een wolharige mammoet en andere tot nu uitgestorven diersoorten. En daar is dus nog een stuk ecologie aanwezig... waarvan je zou kunnen zeggen, daar zou een man moeten uh, kunnen leven. Dus helemaal onrealistisch is het niet. Maar ik denk dat we voorhands nog lang niet zover zijn... om meerdere exemplaren van een bepaalde soort te hebben. Want dan zou het betekenen dat je er niet één, maar meerdere moet hebben... die ook genetisch van elkaar verschillen... zodat ze een levensvatbare populatie kunnen vormen. En daar, daar, daar zijn we voorlopig nog niet aan toe. Zijn er andere manieren? Want, want nu maak je het met synthetisch DNA... en, en op basis van, van sequenties klinkt allemaal vrij ingewikkeld. Zou je ook met oerouderwets fokken eigenschappen kunnen terugkweken... en zo in de buurt komen van een prehistorische beest? Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat, dat, dus zo zijn ze ook met het Kwakka-project begonnen. Eigenlijk gewoon door te gaan selecteren op kleurvarianten van de Bouchelzebra... Uh, dat kan. Het punt is dat het dan een hele tijd kan duren. En je weet natuurlijk ook niet of de oorspronkelijke genetische variatie in de zebra voldoende is. Om weer, laten we zeggen, die typische, phenotyp, die typische kenmerken van het fenotype van zo'n uh, uh, quagga te herstellen. Dus daar, dat is wel een, uh, een hele moeizame weg. Dus gewoon door middel van selecteren van kleurvarianten bij de zebra te komen tot een quagga. Dat lijkt mij, dat is moeizaam. U zegt het is nog niet mogelijk, het is ingewikkeld... maar heeft u ook principiële bezwaren? Nou, ik, zou, ik zou principiële bezwaren hebben tegen bijvoorbeeld uh, iemand die zou zeggen... en dat is ook werkelijk gezegd... Uh, uh, laten we eens kijken of we niet een neandertaler weer tot leven kunnen wekken. Daar zou ik, dat heeft natuurlijk totaal geen uh, ethische grond. Ik zou geen principiële bezwaar tegen hebben... om bijvoorbeeld die uh, maagbroedende kikker weer tot leven te wekken. Maar, ik denk maar dat het een is goed het, project is. Wat is het essentiële verschil tussen een, een uh, maagbroedende kikker en een neandertaler? Waarom ligt dat principieel anders? Ja, nou goed, ja, de neandertaler staat uh, te dicht bij ons, denk ik. Uh, een Amerikaanse geneticus, uh, George Church... die heeft uh, vorig jaar een uh, boek geschreven waarin hij dit uh, voorgesteld heeft. Hij noemt het Regenezen... Hoe de synthetische biologie de natuur weer opnieuw uit kan vinden, inclusief onszelf. Hij heeft zelf, zelfs heeft hij gezegd. Uh, Geef mij een avontuurlijke vrouw. In een interview uh, in, voor Deer Spiegel. Geef mij een avontuurlijke vrouw. En uh, laten we eens kijken hoe ver we komen met, het, uh, met een Neandertalerkind. kind. Nou, ik denk dat, dat hij heeft het later ook teruggenomen hoor. Ik denk dat dat, dat, dat het totaal. Uh, Totaal niet aanvaardbaar is om, om, om, om daar een project op te beginnen. Er was ook geld voor uitgeloofd, toch? Voor de draagmoeder van de ne nieuwe Neandertaler, de, de Neo-Neandertaler. Ja, maar ik geloof niet dat die iemand heeft gekregen. Nee. Nou ja, god. Als je er veel geld voor krijgt, is er vast wel iemand die het doet. Ja, bij Neandertalers zei je trouwens ook. Uh... He, want die zijn natuurlijk uh, al 40.000 jaar geleden uitgestorven. Dus dat, dat zou je ook op de synthetische manier moeten doen. Dus je hebt uit neandertalen fossielen geen celmateriaal... wat je zou kunnen begrijpen, zou, zou kunnen gebruiken. En dat betekent dat je vanuit de computer het DNA opnieuw zou moeten synthetiseren. Net als met een uh, mammoet. En dat je, op, dat je dat zou moeten inbrengen in een eicel van een verwante soort. Is het gevaarlijk als de, als de mens op grote schaal uh, met kunstmatige organismen en synthetische biologie soorten gaat introduceren? Ik denk dat, het niet, uh, dat je daar heel goed naar zou moeten kijken. Uh, het zou kunnen zijn dat je bij de-extinctie onverwachte eigenschappen tevoorschijn ziet komen. Dat is, dat is niet onmogelijk. Uh, beschouwd als een, uh, als een experiment in genetische manipulatie en uh, synthetische biologie. Je moet daar heel voorzichtig mee zijn, denk ik. Uh, maar, dus ik zou het ook hoofdzakelijk willen doen om meer te leren van de biologie van die soort. En niet zozeer om een soort in de natuur uit te zetten. Ik denk dat je daar uh, erg voorzichtig mee zou zijn. Maar als zijn. je die techniek onder de knie krijgt, dan kan er natuurlijk een ander komen die, die dat wel gaat doen. Ja, dat zou kunnen, ja. Uh, je moet dat uiteraard uh, met, met veiligheidsmaatregelen omkleden. Net zo goed als dat je dat nu ook bij uh, allerlei uh, uh, modificaties van, uh, van uh, gewassen doet. Ja, maar bij gewassen kan je ze netjes op het veld houden... en dieren hebben de gewoonte om te, te huppelen, te springen en, en, en te rennen en te sprinten. Ja, ja. We moeten zien hoe, het, uh, hoe ver ze komen met die maagbroerende kikker. Uh, ik, uh, ik, ik, ik denk wel dat het, dat het uh, als ze dat voor elkaar zouden krijgen... ontzettend fascinerend zou kunnen zijn. En ze kunnen natuurlijk ook, omdat van deze kikker... Uh, nog recentelijk exemplaren geleefd hebben... kunnen ze natuurlijk ook de ecologie en de biologie heel goed vergelijken... met het dier wat uitgestorven is. En dat is bijvoorbeeld bij dieren die lang geleden uitgestorven zijn... zoals een mammoet, onmogelijk. En op dit moment sterven heel veel dieren uit. Dat is misschien nog het tragische... dat wij steeds dichter bij uitgestorven dieren komen. Terwijl, als we de andere kant op kijken... dieren bij bosjes vallen, ons diersoorten. Wordt natuurlijk ook gezegd... Uh, door de tegenstanders van dit soort re rehabilitatieprojecten... van nou, je kunt je geld beter besteden aan uh, de natuurbescherming. Uh, dat vind ik ook. Dus op het moment dat iemand uh, zou zeggen... Als de minister in Nederland zou zeggen... van nou, we gaan geld besteden aan zo'n project... en dat, gaan, dat geld gaan we niet besteden aan natuurbescherming... dan zou ik daar ook absoluut falikant uh, tegen zijn. Um, het is inderdaad zo dat, uh, ja, dat het ook absoluut, vind ik... niet uh, gebruikt kan worden als argument... om dan maar niet te doen aan het voorkomen van uitsterven van uh, soorten. Want dat gaat inderdaad in een rap tempo. Dat zou ook wat uh, omslachtig zijn. Een, een wetenschap zullen we doen? Wanneer, uh, wanneer is er een uh, voor het eerst onuitgestorven en, en huppelend? Geef mij uh, 50 jaar. 50 ik, jaar? Ja, ik denk dat in, in zo'n periode dat, uh, dat, dat, dat, we, dat we voldoende weten van de ontwikkelingsbiologie om bijvoorbeeld uh, soorten zoals die maagberoende kikker uh, een goede kans te geven. 50 jaar, nou dat is een hele poos, maar. Uh... Het zit er toch aan te komen. Nico van Stralen, hoogleraar evolutiebiologie aan de VU in Amsterdam. Hartelijk dank. En dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen kunt u vinden via onze website w24.nl. En reacties op de uitzending zijn welkom via labyrintradio@vpro.nl. Als u geïnteresseerd bent in ufo's, morgen is er in Eindhoven een grote ufo-show. En er komen schotels uit alle delen van het universum, die worden daar getoond. En u krijgt ook meer uitleg over de makers van deze ufo. Dat dus morgen in Eindhoven. Kijk voor meer informatie op onze website wetenschap24.nl. Straks op deze zender het journaal en daarna Holland Dok Radio. Fijn dat u heeft geluisterd. Nog een fijne avond.